Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Polen krijgt een nieuwe premier. De oude Beata Śudwo wordt vervangen door de huidige minister van Financiën Mateusz Morawiecki. De regering van Śudwo is populair in Polen en de economie draait goed. De rechtspopulistische regeringspartij zegt de koers iets te willen wijzigen en daarom een nieuwe premier aan te stellen. Maar tegenstanders zeggen dat het vertrek van Jutwo een rookgordijn is... dat de aandacht moet afleiden van de stemming over een omstreden wet... die de regeringspartij meer invloed geeft op justitie. D66 en de ChristenUnie willen de laatste vijf kolencentrales in Nederland de komende jaren sluiten. De twee coalitiepartijen roepen minister Wiebes op zo snel mogelijk met een sluitingswet te komen. In het regeerakkoord staat het voornemen om de kolencentrales uiterlijk in 2030 te sluiten. D66 en de ChristenUnie willen dat voornemen definitief maken. Een Britse journalist is erin geslaagd een niet-bestaand restaurant... door TripAdvisor te laten aanprijzen als het beste van Londen. Hij deed dat door zelf nep-reviews te schrijven over restaurant The Shed... wat in werkelijkheid zijn eigen schuur was... Ook vrienden en familie schreven lovende recensies op TripAdvisor... waardoor het restaurant steeds hoger op de ranglijst kwam. Vorige maand kwam die op één te staan... en vandaag maakte de journalist bekend dat de chat helemaal niet bestaat. Hij zegt dat hij wilde aantonen hoe makkelijk review-sites te manipuleren zijn. Cristiano Ronaldo heeft opnieuw de gouden bal gewonnen. De prijs van het tijdschrift France Football voor de beste voetballer ter wereld. Tweede werd Messi, gevolgd door Neymar. Het is de vijfde keer dat Ronaldo de prijs wint. Vorig jaar kreeg hij hem ook. In oktober werd de Portugees door de FIFA al uitgeroepen tot speler van het jaar. Bij de vrouwen ging die titel naar Lieke Martens. Het weer. Het is bijna overal droog en geleidelijk neemt de wind af. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen geregeld buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Het wordt dan 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Short. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het.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 Het vijfde album wat onderweg is van de heren van Shape uit Hoofddorp, welkom bij het tweede uur en we gaan weer gewoon vrolijk verder met die, die compilatie van de uitzending voor de Rob Akda woord van 10 november de eerste voorronde zaterdag volgt voorronde nummer 2 en dat is dus de opmaat dus we gaan gewoon verder waar we gebleven waren en dat is volgens mij de vierde band en Pepe Fischer zal ze weer aan u voorstellen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 de single heeft de intrigerende titel Running gekregen. en Ik vraag me af, running from what? Onlangs uh, nou ja, stonden ze ook op het bevrijdingsfestival Brabant. Dat was ook een van de prijzen die deze dames wisten te winnen. Kijk of ze vanavond ook in de prijzen vallen. Jongens en meisjes, dames en heren geven. Een enorme applaus voor Delusionals! Ja, het volgende nummer is onze single die we hebben opgenomen. Hide Running.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 Ja, ik zei het al, time flies, we are having fun. We maken ons op voor de afsluitende band van vanavond, lieve vriendjes en vriendinnetjes. En zoals altijd is het de bedoeling, terwijl ik het even volpraat dat u met z'n allen wat naar voren komt om uh, wat honneurs uh, aan de band te bewijzen. Ja, dank u wel. Het begon voor deze heren allemaal in de zomer van 2013, tijdens park sessies. Jawel. Humor is een belangrijk onderdeel voor deze ervaren muzikanten. En soms wordt het een klein beetje schunnig. Maar uh, trek je daar maar lekker niks van aan. Deze heren vonden immers ook dat het serieuze ook zeer zeker bezongen moet worden. Afgelopen zomer werd er keihard gewerkt aan nieuwe nummers. En ik heb een beetje het gevoel dat we daar straks van mogen genieten. Ik kijk even. Ja, toch? Of niet? Wel, ja, zeker. Oké. Okay. In een biografie las ik een mengelboes van kleinkunst en het banale. Kortom, daar waar het banale een gevoelige snaar raakt. Is het mogelijk? Ik denk het wel. Deze heren gaan het voor u bewijzen. Geef een applaus voor Hart en vol. Goedenavond. Uit de bundel. Kut maar krachtig. Ik heb een hele grote penel. Hij reikt van hier tot aan de hemel, vol door bloed, dan wordt hij rood. Oh mijn God, wat wordt hij groot! I'm Voor een vette snack, daar stelt hij een shawarma en zingt duur naar zijn weg. Hij is amper, hij is amper. Kijk de kroeg, kijken waar de wind hem waait. Daar mag je zich maar alleen een Amst Hij is amper. Hij is amper. Ja, ja. Ik wil een man versieren, maar krijg nul op mij de Ik maak me geen verwijten, want ik doe gewoon mijn best. Ik ben amper. Ik Vanaf en dan magrennen lopen nog kerst. Die maat geven wij Ik doe gewoon mijn best. Ik ben op Ik ben op het. Daar ja, rock and roll. Ik ben op Dankjewel. De laatste bint uh, deze avond is hard en vals. Uh, of het, nou, vals klonk het zeker niet. Uh, maar goed, als ik uh, naar de, de twee heren... Er is inmiddels ook een derde aangeschoven. Uh, naam is? Ik ben Dave. Dave, kijk. Uh, want uh, Henk en René en Dave. Ik ga het, uh, met, uh, met deze drie heren ga ik het uh, gesprek uh, voeren. Um, als ik zeg... Zit er ook een beetje lichtelijk uh, een theatrale iets in? Zit uh, zeg ik het dan goed? Nou, we opteren nog steeds voor de theatershow met een rode draad. Maar die rode draad hebben we nog niet gevonden. Dus daar schrijven we langzaam naartoe. Als we nou genoeg zooi bij elkaar geschreven hebben, dan vinden we hem vanzelf. Dat, tenminste, dat hopen we dan. Theatraal te noemen? Nee. Hè? Nee, nee. Nooit genoeg, denk ik. Nee. Maar het, uh, ja, dat zit stiekem toch wel. Uh, ja, ja, want, want uh, heb jij een beetje een voorliefde voor dit? Terwijl iets om uh, Ik heb een voorliefde voor het banale. Ja, voorliefde voor het banale. Ja. Ba het gewoon? Ja. Ja. Ja, normaal, banale is gewoon. Ja, uh, ja gewoon. Uh, ja, ja, dus. Waar het gewoon een spannend woord misschien ja, wel. Daar ja, waar het gewoon een heel spannend woord. Een ongewoon woord, misschien. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het thema is al geboren. Ja, ja, nee. ja. ja. ja. Het, als het maar uh, op niets lijkt. Maar hoe belangrijk, hè? je zegt net bijvoorbeeld ook even voor dat we hier het gesprek voeren, er moet toch ook iets een beetje van humor in zitten? Het moet, het moet absoluut, het leven is een en al humor, ook al is het zo serieus, maar het is een soort uh, je eigen Monty Python verhaal beleven en dat moet je er ook van maken. Hebben jullie daar in het verleden ook nog een beetje naar gekeken, naar uh, die grote mannen uit Engeland? Ja, zeker, die zijn bij ons zeer bekend en dat zijpelt ja, toch wel een beetje door, denk ik. Ja, ja dat, dat doet zijn werk. Zijn jullie een beetje de Monty Python van de lage landen of van, uh, van deze stad? N uh, nou, daar hebben we de videokunsten niet voor. En, uh, hoewel ik zou heel graag van die fantastische. voor jezelf, Henk. Ja. die video's van jou, die wil ik nog liever niet zien, René. Maar. Het uh, <laughs> zijn, bewegen... zijn wel zijn wel bewegende beelden steeds. Hè? Ja, nou ja. Maar wel vanuit één uh... ja, perspectief. Ja, ja. Maar even, uh, ik, ik heb het vermoeden dat jullie al veel langer bezig zijn dan alleen uh, deze avond. Uh, nou, we zijn. Ja, dit is eigenlijk hart een 2.0. Want uh, we, we zijn ooit een keer begonnen. Ik wil hem toch even noemen met. Uh, wat uh, is zijn naam ook alweer? Uh, ja, hij, hij is inmiddels psycholoog geworden. Dus hij moest een studie kiezen die bij deze muziek paste. Dus, uh, maar met, met Thijs zijn we ooit hard en vals ja, 1.0 begonnen. En, uh, maar ja, toen, ja, toen werd de, de, de, de, de psychiater in hem toch wakker. En toen, ja, toen moest hij weg. En toen hebben we Dave als vervanger ges, uh, gevonden. Hij kon de emotie niet meer zijn verantwoorden. We, toen zijn we eigenlijk heel snel uh, nog verder gaan schrijven aan... Uh, ja, banale teksten eigenlijk. Ja, ja. Nou, eigenlijk teksten die nergens overgaan en toch ook wel. Ja, want het was een periode waarin we veel schreven, ja. In het begin dat ik erbij zat, ontstonden er heel veel nummers. En, en nog hoor, trouwens. Hè? Er ligt nog heel veel op de plank wat we af willen maken. Dus het, we zijn ontzettend productief van, van, van metafaan voor mij, toen ik erbij kwam. Ja, waar, ja, is... waar humor in ieder geval wel altijd... Dat ja, je, humor dat... en serieus. Ik bedoel, we zijn niet alleen maar vanavond nee. dan wat meer humor... Maar we hebben ook wel hele diepgaande teksten, zoals Kwakkie in een zakkie. <laughs> eh, weet je, dus gewoon de dingen waar. Harde ja, harde, harde vallen, ja. Gewoon dingen weet je, waar mensen wat aan houvast aan heeft, denk ja. ik, in deze donkere, sombere dagen van november. Het, het lichtpunt willen jullie zijn, eigenlijk. Ja, een beetje het lichtpunt in de tunnel zijn. Ja, dat, dat klopt wel denk ik. Ja, ja. Ja, soort, ja. Het is een soort religieuze ervaring om ons te zien, zeg ik altijd maar. Ja, maar de, de, de, de psycholoog, de psychiater die jullie uh, verlaten heeft in uh, deze band, heeft hij ertoe toe bijgedragen dat er op een gegeven moment dan weer een nieuwe uh, vorm van, van, van geschreven teksten uh, nou, zijn ontstaan? René is wel gekker geworden sinds die tijd, dat wel. <lacht> ja. Maar uh... ja. Ik weet niet of dat de bijdrage van Thijs is. Maar uh, misschien... ja, zijn afwezigheid heeft er misschien toe bijgedragen dat René wat gekker kon worden. Ja. Ja, nee, dat, nou ja, ik wil niet zeggen gek, maar ik bedoel, ik heb Thijs losgelaten. Heet dat dan? <lacht> maar Tot, loslaten is ook heel belangrijk. Ja, nee, absoluut. Ja. Ik, ik bedoel, en dat kon niet snel genoeg gebeuren. Nee maar, nee, nee, maar het is een lieve jongen, weet je. Ik bedoel, hij heeft ook wel heel belangrijke nummers voor ons meegeschreven. Uh, ja, en die spelen we nog. Die spelen? Ja, we spelen nog steeds nummers van Thijs. En uh, ik heb er zelfs... Nee, twee mogen bewerken. Ampel en was ook van hem. Hè? Ja. Ja, ja. ja, absoluut. Maar je moet ze wel bewerken. Hè? De ja. nummers van Thijs, dat hoor je dus. Maar eh, nou, even nu de serieuze kant. Heeft hij eh, die nummers ook teruggehoord? Heeft hij die Zoals ze na de, na de bewerking, zeg maar. Ja, nou. Dat heeft hij, ja. Ja, en dat kon zijn goedkeuring absoluut wegdragen. Dat vond hij helemaal goed. Ja. Hij liep ook eigenlijk met een glimlach uh, rond. Ja, van. Ja, hij mocht mee ja, eens zingen, maar dat deed hij toen niet. Dat maar, maar, hij vond het wel oké. Okay. Ja, hij is, ja nee, maar hij is gewoon een belangrijke, uh, ja. zeg maar, voor het ontstaan ervan. En nu zijn wij er om het gewoon verder te, op te bouwen, weet je. Ik bedoel, Breng mij ook op het laatste gedeelte van het gesprek, heren. Uh, dit is weer serieus. Op het wereldwijde web, waar zijn jullie te vinden? Uh, ja, we zijn uh, op Facebookpagina Hart en Vals en we hebben ons eigen YouTube kanaal waar diverse nummers staan geschreven, waar ook de teksten bij staan geschreven, zodat iedereen in Nederland deze religieuze teksten gewoon kan meezingen. Het zijn gewoon levenservaringen. Ik zie ons wel op een kerstmarkt binnenkort. Ja, ja. Goed, dank jullie wel. Graag gedaan. Ja. Nu eigenlijk ons laatste nummer alweer. Jagers. Ja. Hey. Hey, Naar je werk, redberg hier, oh arme zielen. En zondag ga je naar de kerk. Betaal belasting, BTW. Service je auto, kant je haar. Kijk naar Ajax op TV. Stemt als het moet, eens per vier jaar. Maar s'nachts mogen die jagers los Want jagen doe je nooit alleen Trek met je makkers naar het bos Fiets daar een vrouw alleen Fiets op plaats bij de fitness Houd je keurig aan je vijf per dag. Zorg dat je niet onder de ramp is. Omdat dat van je vrouw niet mag. Een jaar, twee weken, koud azur. Met Frank Roost in B&W. Maar van de afziend aan het kampvuur. leven staande de alleen. Maar s'nachts mogen de jagers los, want jagen doe je nooit alleen. Trek met je makkers naar het bos, waar gaat het mooie meisje heen? Brave burgers zongen let, zorg dat de afwas is gedaan. Vrouwen mijn kinderen naar bed. En trek je wapen rusting aan Want straks mogen de jagers los Want jagen doe je nooit alleen Trek met je manker naar het bos Waar moet het anders heen? Ja, straks reken de jagers los want jagen doe je nooit alleen. Trek met je man naar het bos. Oh. Even Dave Bellen, Witkamp. Hier. Op de contrabas. Ah, oh, oké. Okay. Anderhalve minuut hebben we nodig. Komt u maar. In ieder geval rond Jeremy de Graal. Dabers 2017, 2018. Jongens en meisjes, dames en heren. Hard en vals. APPLAUS en ze hebben dat inderdaad waar gemaakt. Waar het uh, banale het gevoelige geraakt. Ik wist niet dat het mogelijk was, maar deze heren uh, hebben het zojuist voor ons bewezen. En ik heb ook uh, begrepen dat er opnames zijn gemaakt in het verleden. Zijn die ergens te beluisteren online toevallig of uh, ze zijn wel zelf weer druk. YouTube, gewoon check YouTube. Oké, okay, dat komt allemaal goed. Dus volg de verrichtingen van deze heren ook via uh, de, uh, het wereldwijde wit. Laat ik het zo zeggen. Um, en dan verder. Jullie kunnen nog heel, heel even stemmen voor de publieksprijs. Jullie zijn ja, dus bepaalde... en zo ging het nog eventjes uh, lang en uh, vrolijk uh, verder met die avond over uh, stemmen. Dat uh, kan je morgen dus weer voor de publieksprijs. Uh, um, ik geloof dat Delusionos uh, de publiekswinnaar is van die uh, eerste voorronde. Wij hebben nog tijd over en dat betekent dus dat we nog uh, een, uh, een verse nieuwe single kunnen draaien van de nieuwe EP van Nausicaa en dat nummer dat heet Sugar Is Mine. Hebben we radio Zo, we die we hebben we, we, het we, weg mee. Met de cinemascape en Lone Star. Daarvoor Tibi Floris. Uh, en natuurlijk ook... Uh, uh, Nausica bracht het de tijd op. Uh, nou, vier minuten voor de tien. En dus zeggen Marcus en ik in koor... Tot, tot volgende, volgende week. week. En hoewel Marcus er dan niet is. Maar ik wel. Want uh, Marcus moet uh, volgende week... Uh, een beetje uh, van zijn eigen bedrijf... Uh, uh, vormgeven. Klopt hè? Ja, ja. Bij ons met werk hebben ze ook nog een beetje. Ja, ja. ja precies. We nou, dus uh, moeten moet je... doen. Ja, uh, 21 december ben je hier wel. Hè? Ja. Want dan hebben we Danella Smit hier in de studio. Precies. Heel goed. Ja, De Danella Smit band. Ja, inderdaad. <laughs> dus, uh, dus die uh, gaan we dan horen. Uh, we hebben er nog eentje klaarstaan. Uh, eigen opname van Stillwave. How to jump out of a moving car. En daar sluiten we mee af uh, voor deze alternative VM. En straks natuurlijk veel plezier met Benno en Peaceful Radio. Let it burn